Nieuws van 10 uur. Jeroen van Kamp met het CNRS-journaal. In de Chinese havenstad Tianjing zijn branden uitgebroken... in het gebied waar vorige week een opslagloods met chemicaliën explodeerde. Op zeker vier plekken is het vuur opgeleid, zegt het Chinese staatspersbureau. Zowel op de rampplek zelf als net daarbuiten. Het is niet duidelijk hoe ernstig de situatie is. In het gebied zijn nog geregeld explosies te horen... en inwoners lopen met mondkapjes op... om ze te beschermen tegen de giftige rookwolken die boven de stad hangen. De ramp van vorige week kostte aan zeker 114 mensen het leven. Er worden nogal... Tientallen mensen vermist. ProRail heeft aangifte gedaan tegen een vrachtwagenchauffeur die met een lading gasflessen vast was komen te zitten op een spoorwegovergang. Eerder deze maand in het Limburgse Rotterdam. De chauffeur kwam met zijn wagen vast te zitten toen hij een weggetje probeerde in te steken. Hij kon nog net op tijd de machinist van een aankomende trein waarschuwen. ProRail verwijt de chauffeur roekeloos gedrag. De gevangenissen in het zuiden van Duitsland kunnen de toevloed van mensensmokkelaars niet meer aan. Zo heeft de gevangenis van Passau, aan de grens met Oostenrijk, plaats voor maar 75 gedetineerden, terwijl er nog ruim 350 zaken lopen tegen mogelijke mensensmokkelaars. Beieren heeft Berlijn nu gevraagd de mensensmokkelaars te verdelen over gevangenissen in het hele land.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 Het weer, periode met zon, maar in het westen is er kans op een bui. De temperatuur loopt op van 23 graden langs de kust tot 26 in het zuidoosten van het land. Het weekend is zomers met 25 tot 27 graden. Er is flink wat zon en het blijft droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen Afrit Soest en Afrit Bunschoten 5 kilometer file. Door technische problemen is de Noordtunnel dicht in de A15 Rotterdam richting Gorkum. En daarom 3 kilometer file tussen Knoppet Ridderkerk en Alblasserdam. Tot zover de verkeers... U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort is de Dit is de zomer van ZFM. Met nu. De... Met uh, Henry Ruckert. En die presenteert Watertoren Sport. Het speciaal sportprogramma van Zo Zandvoort. Met vandaag. Paardrijden. Want het is natuurlijk de week van het paardrijden. En als je over paardrijden praat in Zandvoort. dan kun je niet heen om Manege Ruckert. En we zijn trots hier William Ruckert in de studio te hebben. Eventjes, het is geen nepotisme, we zijn geen familie. Maar er is ook Birgit Houtkoper. En zij heeft zojuist, of zojuist kort geleden... haar eerste wedstrijd bij de paardrijders gewonnen. En daar gaan we ook over praten. En verder komt alles aan bod. Het Europees kampioenschap, uh, totilas, noem het allemaal maar op. Paardrijden vandaag centraal.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 muziek opgezet door de technicus van vandaag, Ruud Jansen. We gaan gelijk maar met het nieuws beginnen. We praten over paardrijden en dat nieuws behelst de grote Edward Gal. We gaan vandaag ook nog proberen met hem te bellen, maar ja, de mensen zijn tegenwoordig niet zo makkelijk te bereiken. Wat is het nieuws? Het Europees dressuur zal misschien een juridische nasleep kennen. Volgens informatie van Deutschlandfunk zal dierenrechtenorganisatie PETA, P-E-T-A, een aanklacht indienen tegen Matthias Alexander Raad en Edward Gal. William Rukert, om met jou te beginnen. Wat is dit allemaal? Ja, dit gaat over een, een trainingsmethode waar uh, Peter het niet mee eens is. Daar gaat eigenlijk de hele aanklacht over. Ja. We gaan even terug naar dat kampioenschap. Hè? De Europese titel uh, met de landen equipe was hartstikke mooi. En dan de dag daarna is het paard, het mooie paard undercover... Heet, gek en gestrest, bijt op zijn lip, bloed op het slijm, gedisqualificeerd... en de volgende dag mocht hij ook niet rijden. Dat is al heel raar. Nou, dat is terecht. Kijk, er zijn regels. En een van die regels zegt gewoon, als het paard in de ring is... en je heeft bloed in zijn mond of bloed aan zijn buik... door middel van een verkeerde inwerking van de spoor, ben je uitgesloten. Dat, dat, ja. dat, dat zijn gewoon regels, daar moet je aan houden. Je... rare regels vind ik het. Nee, nou, het is om het dier te beschermen. Ja, ja. Oké, okay, dat begrijp ik dan. Maar nou, dit, de PETA. Ja, PETA. Wat vinden ze? Wat denken ze? Hun vermoeden dat de trainingsmethode die gebruikt is, dat vermoeden hebben hun, dat die dus voor het paard te zwaar is. Dat jullie, en daar zijn ze dus niet mee eens. En hun hebben dus een vermoeden dat door die training dit paard ook beschadigd is. Ja, ja. Dat zou dan ook weer effect hebben op het eerdere paard van Edward, misschien? Ja. Want daar is natuurlijk ook van alles aan de, aan, mee aan de hand. De grootste miskoop voor Jacques Meulen... 14 miljoen. En het paard rijdt niet meer. Nee, maar je moet natuurlijk ook zien: hè? Uh, Edward Gal is een uh, zeer getalenteerde ruiter. Ja, die traint dat paard. Hè? En nu gaat hij naar een andere trainer. En misschien is het paard op een andere manier getraind. In die tijd dat hij bij Jacques Meulen stond. Uh. En misschien zijn daar wel bepaalde blessures uit voorgekomen. Ja, maar goed, ik, ik, ik weet het niet, ik ben nee. er niet bij geweest. Nee. Maar dat zal dus een reden kunnen wezen. Onze andere gast vandaag, Birgit Houtkoper. Birgit, welkom. Wat vind jij van al dit gedoe? Ja, ik vind het heel, heel moeilijk om te zeggen uh, waar fouten gemaakt worden, fouten zijn. Uh, ik ben er wel mee eens dat als je rijdt en je, je uh, beschadigt een paard, dan komt daar bloed uit... Ja, dat, dat is niet goed voor het paard. Dus de, wat dat betreft denk ik dat het wel zinvol is om oh. hem uh, dan te disqualificeren. Ja. Het is trouwens wel een verhaal he, met die uh, totilas. Matthias Raad, onrechtmatig in draf en passage tijdens die wedstrijd. He. Een score van kleiner dan 76. Dat is heel laag voor dat beest. William? Nou, ja, ik vind het al helemaal uh, verbonden waarlijk dat hij die proef mag uitrijden. Mm -hmm. He, en Schokke heb ook zelf toegegeven in een interview... dat het paard dus niet uh, correct liep. Ja. Dus ik stond ook even uh, met enige verbazing. Uh, maar goed, misschien omdat hij in, thuis, in Duitsland was... en dat het uh, daarom mocht doorrijden. Ik weet het niet, maar... Ja. En Schokke Meule, die is natuurlijk een heel bekende in Duitsland. Die heeft overigens dan 10 miljoen voor dat paard betaald. Kreeg blessures. En nou met dekking alleen maar 2 miljoen per jaar terug. En dat is het enige dat hij gaat doen. Moet je wel 7 jaar dekken. Ja, nou ja, maar dat, ze kunnen natuurlijk ook invriezen, hè, het sperma van die paren. Ja, dat is zo. Want het gevaar is natuurlijk, als zo'n beest zo'n afwijking heeft, dat het ook in de genen kan zitten. Ja, maar er liepen natuurlijk ook afstammelingen mee van zijn vader, die ook in diezelfde week hebben gepresteerd. En die markeren niks. Nee. Ze noemen het in Duitsland een vele invest investation. Ben je het daarmee eens? Een miskoop. Een miskoop? Ja, ik weet het niet. Uh -huh. De Nederlanders deden het heel erg goed, hè? In Aken, 82,229. Voor Hans-Peter Minderhout, 77,586. En voor Diederik van Zelfhout, 75,814. Dat zijn natuurlijk heel goede cijfers. Ja, we hebben gewoon topruiters. Heb je het gezien, Birgit? Nee, ik heb het niet gezien. Ah, dat was zo mooi, joh. Europees goud, toch toppie? Ja, nee, dat was helemaal top. Nou, was laten een... we het even bij dit positieve houden dan... en gaan luisteren naar het volgende uh, stukje muziek dat komt. Het is Georges Moustaki.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 Gezongen door George Moustaki over de liefde en het doodgaan... en pijn hebben en verliefd zijn. Maar wij gaan terug naar de paardensport en we vragen aan William Ruckert, die gediplomeerd, eh, rijksgediplomeerd hoefsmit is sinds 1984. Er zijn bijvoorbeeld hele kleine facetten in het paardrijden. En dat was ook bij Totilas, hè, geloof ik? Ja. Wat, wat is dat? Nou, Totilas werd uh, in, in Duitsland verslagen dan een andere hoefsmit. En die twee hadden geen klik met elkaar... En nu zijn ze sinds een jaar, is zijn oude hoefsmid er weer bijgekomen En die beslaat hem weer. En dat is ook een van de redenen dat hij dus de laatste tijd beter is gaan presteren. Wat een onvoorstelbaar verhaal. Dat zijn dus heel belangrijke dingen. Ja, dat zijn hele belangrijke dingen. Ja, beslag is heel belangrijk. Jij bent uh, zeer gediplomeerd, hè? rijksgediplomeerd. Dat is wel bijzonder geloof ik. Nou ja, ik was een van de laatste die nog het rijksdiploma kreeg. En, en, en nu kan je het zeg maar, zo, uh, op, nog met een landelijke organisatie krijgen. Zeg maar. maar ik heb het in de Universiteit van Utrecht heb ik dus mijn rijksdiploma moeten krijgen. Ja, ja daar ben ik echt trots op. Ja, ja. En je hebt het vloeken afgeleerd daardoor. Ja, ik heb het uh, vloeken afgeleerd. Want ik, uh, toen ik 18 was, ben ik verhuisd naar uh, Noord-Overijssel. Uh, in Steenwijk om precies te zijn. En ik wilde graag hoest worden... Dat, dat was ik al toen ik hier bij mijn vader uh, aan het werk was. Uh, liep ik nog mee met Piet van der Klucht, een, een hoesmit hier uit Haarlem. En toen ben ik eigenlijk uh, terechtgekomen bij een hoesmit in, in, in Staphorst. Ja, in, in Staphorst is een gereformeerde gemeente. En daar mag dus niet gevloekt worden. En daar had ik het wel even heel moeilijk mee natuurlijk. Want ja, ik, uh, hier in Zandvoort en uh, in Haarlem waar ik op school heb gezeten... dan gaat het heel erg makkelijk uit de mond. He, uh, Jezus en, en, en dat soort uh, uitladingen. Die werd daar niet gewaardeerd, dat werd mij heel duidelijk... Uh, uh -huh. Ik werd me dat bijgebracht. En dan uh, smiddags uh, gingen we daar warm eten. En dan ze eten daar nog, die boeren eten tussen de middag warm. En na het, uh, na het eten werd nog even de Bijbel gelezen. En, uh, uh. Een halve bladzijde vol. Dus, uh, dus je bent toch een ander mens geworden? Ik ben, ja, ik ben er wel een beetje anders door geworden inderdaad. Ja, niet minder. Uh. Birgit, Birgit Houtkoper, jij, jij hebt iets meegemaakt wat betreft die hoefsmit. Ja. Met jouw paard, vertel. Ja, ik, uh, ik had een vrij nieuw paard. Ik heb... Uh, we reden daar lekker op. Het paard was uh, een beetje met scheve benen uh, geboren. Die is door de hoefsmid daar uh, stukje bij beetje recht op zijn benen gezet. En uh, ik had het paard dus een uh, paar maanden in mijn bezit. En hij werd beslagen en op een gegeven moment uh, uh, raakte die kreupel rechtsvoor aan zijn been... En wij wisten niet wat er aan de hand was. We hebben uh, gezocht, gezocht. Het was niet warm, het was niet dik. En, maar hij bleef kreupel. Uiteindelijk dachten we, nou, we gaan naar de kliniek. En uh, toen zei ik tegen mijn instructrice van... zullen we misschien eens kijken of die uh, opnieuw beslagen kan worden. We hebben hem opnieuw laten beslaan. En een week daarna was hij weer helemaal top. Dus zo belangrijk. Toen liep hij weer als ouders. Als, als, als een zonnetje, ja. Dus zo, zo belangrijk zijn die kleine dingen. Ja, je moet eigenlijk ja, voorstellen... als je verkeerde gymschoenen hebt... dan loop je ook niet lekker. Nee. En daar kan je door spiertjes en banden... kan, kan dat natuurlijk uh, fout aflopen. Maar goed dat je eraan dacht. <laughs> Gelukkig Want <wel>. je schrok <laughs> natuurlijk wel een kreupelpaard opeens. Ja, ik heb uh, inmiddels nu mijn zesde paard... En ik heb al veel ellende gehad, dus uh, ik, ik was wel uh, een beetje verdrietig... dat hij deze ook weer begon met zijn blessures. Mm -hmm. William, als ik uh, hoor Rijksdeplameerd Hoefsmid, hoe vaak ben je daar nog mee bezig dan? Nou, nog wel dagelijks zeg maar. Hè. Toch ik, wel? Uh, ja, ben, sinds ik hier in Zand ben gekomen wonen sinds 1999, deed ik het zeg maar zes dagen in de week. Uh, Vanmorgen, vroeg, vroeg, vroeg, avonds last was ik paarden aan het beslaan. Uh, nu dat ik het bedrijf van mijn vader weer uh, heb overgenomen, doe ik voornamelijk zeg mijn maar, eigen paarden en pensionpaarden die daar staan. En ja, hoe beslag is heel belangrijk. Hè? Dat, dat, dat, uh, no feet, no horse, zeggen de Engelsen. Daar zit eigenlijk alles in, in het zinnetje. Ja. Interessante verhalen, jongens. We hebben te gast Willem Rukert van de bekende uh, uh, Manege in Zandvoort. Je kan er eigenlijk niet omheen als je over paardrijden praat in Zandvoort, om de naam Rukert. En we hebben Birgit Houtkoper en we praten dus over het paardrijden in alle facetten vandaag. Maar we draaien ook de muziek van onze gasten. Bohemian Rhapsody. Is this in real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter.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 let go Let me go. Oh, mama mia, mama mia Mama mia, let me go Beelzebub has a devil Zo die muziek, uitgekozen door de gasten van vandaag... William Rukert en Birgit Houtkoper. Deze was voor jou, Birgit? Speciale klopt. reden? Nee, niet speciaal. Ik vind het gewoon een mooi nummer. Ja, het is een ontzettend mooi nummer. Ik ga het met jou even hebben over jouw sportcarrière. Want die begon <laughs> eigenlijk al heel vroeg. Je was zeven. Ja, klopt. Vertel. Ik uh, wilde graag paardrijden en ik kreeg van mijn vader en moeder een pony. En die moest ik samen delen met mijn uh, broer. Maar ik was uh, eigenlijk best wel een beetje bang. Ik kreeg een Shetlander overigens. En uh, ik was best bang, dus ik ging heel veel poetsen. En elke keer kwam mijn broer naar me toe en die zei... als jij toch alleen maar gaat poetsen, mag ik dan op uh, paard rijden? En dan zei ik nee, want ik wilde hem niet afstaan. En dan ging ik gauw een rondje rijden. En dan ging ik aan de overkant weer staan poetsen. Opmerkelijk is die connectie tussen mens en paard. Hè? Als je er eenmaal in hebt, dan wil je ook niet dat een ander eraan komt. Dan is het... Hoe ja. zit dat? Ik weet niet wat dat is. Maar ik had inderdaad met deze pony ook heel vlug al een band. Ik, ik sprak met hem, ik praatte, ik deed. Ik, uh, ik, ik weet niet wat het is. Als ik, als ik aankwam, hij stond in een weiland heel groot... met heel veel andere ponies. En dan riep ik hem. En dan kwam hij aan galoperen. Hoe mooi is dat? Ja, heel mooi. Ja. Maar hij werd opeens verkocht. Wat was dat dan? Ja, mijn vader vond dat, hij te groot, uh, dat ik te groot was geworden. En ineens was hij verkocht. En hij zei, ik heb een nieuwe voor je. En ik vond het helemaal niet leuk. Nee, ik kan me voorstellen. Toen heb je jaren niet gereden? Nee, toen heb ik die pony heb ik ook nog een paar jaar gereden. Ja. En toen moest ik naar kostschool. En ineens was het paard verkocht. Pony verkocht. En daarnaast kun je heel veel pech hebben met paarden. Ja. Dit, wat ik nu heb, is mijn zesde paard. Ja, dat is ongelooflijk. Ja. ja. Maar je bent weer met wedstrijden begonnen. Ja, ik, uh, ik heb dus nu zes paarden. Dit is mijn zesde paard. En, uh, ik heb dit paard nu een jaar en ik ben uh, in het voorjaar begonnen weer met wedstrijden. En dan zijn er wedstrijden in de kree. Hoe zit dat precies? <laughs> uh, als je als ruiter gaat... Dit paard wat ik gekocht heb was niet geclasseerd. Ik ben zelf ooit tot de L2 gekomen. En, uh, dus ik mocht opnieuw beginnen met mijn wedstrijden in de B. Gewoon heel simpel. Dus ik, uh, ik heb een wedstrijd gereden. Ik heb winstpunten gehaald. En drie, drie wedstrijden. En ik was door de volgende klasse heen. Dus ik kwam in de L1. En toen uh, de eerste wedstrijd L1, vier winstpunten. Nou, dat is voor een kenner best wel veel. En mocht ik door naar de kringkampioenschappen. En daar ging het ook goed, althans, in, ja. bij de in, eerste tien, geloof ik, hè? In de, de kringkampioenschappen, de eerste proef was ik eerste... in de tweede proef was ik derde en werd geselecteerd als tweede in de kring. Ja. En toen mocht ik dus door naar de regiokampioenschappen. En? en regiokampioenschappen, nou, ik was best wel een beetje zenuwachtig eigenlijk. <laughs> <hums> Hebben we afgelopen weekend gereden en uh, daar ben ik negende geworden... Ik denk dat het knap is. Van de 26. William, is dat knap? Ja, dat is goed gedaan. zeker. En zo'n snelle carrière weer, hè? Ja, maar dat, dat is het leuke van paardrijden. Dat is niet aan de leeftijd gebonden. Nee. Nou, is jouw beroep er één... waarin je af en toe wel eens een keer moet ontsnappen, denk ik? Wil je er iets over vertellen? <laughs> ik ben verpleegkundige in het Spanig Gassenhuis in Hoofdorp. Gespecialiseerd verpleegkundige, hè? Gespecialiseerd verpleegkundige in de urologie en de oncologie. Je werkt al heel lang daar. En vanaf 1991 ben ik in het ziekenhuis werkzaam. Uh -huh. Uitstekend ziekenhuis, geloof ik, hè? hoor ik van iedereen. Ik vind het een prima ziekenhuis. En ik vind onze afdeling een prima afdeling. Uh, George ja. Moustaki, Bohemian <coughs> Rhapsody van Queen. En uh, straks komt ook nog Chechoff van Martine Bel. Allemaal muziek die wat rustigs heeft. Ja, klopt. je dat nodig, die uitvlucht in de muziek? Ik ben van mezelf nooit druk. En uh, ik denk dat dat een beetje bij me hoort. Okay. Laatste vraag in dit deeltje van de uitzending. Uh, je bent negende geworden. Ja. Wat is je doel? Ik zou het fantastisch vinden als ik met dit paard in de zet zou kunnen komen. En het allermooiste denk ik dat ik uh, ooit eens een keer een, uh, een kuur op muziek mag rijden. Gaat gebeuren. Hier is in ieder geval muziek. Vanmorgen vloog ze nog, Martine. Vanmorgen vloog ze nog, zo onbelemmerd en gracieuw en zo verheven, zo'n sierlijk wezentje. Het was geschapen om te zweven.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 Aangeschoten mail van Vanmorgen De Watertorensport met fantastische muziek. Vanmorgen vloog ze nog. Ik zei Martine Bijl, maar het is natuurlijk van meerdere zangers. Simone Kleins, u en Robert Long. Heerlijke muziek. Het is morgen een bijzondere dag. Want dan wordt er op de Koekamp een voetbal zeskamp gehouden... voor de jeugd van vijf tot en met twaalf jaar. Alle jongens en meisjes van 50 met 12 jaar zijn welkom op het Vredingspark in Haarlem. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat op 10 maart, het 150 jaar geleden was... dat de grootste sportpionier van Nederland werd geboren in Witmarsum. En dan praten we natuurlijk over Pim Mulier. We gaan daarover praten met de voorzitter van de stuurgroep, Pim Mulier. En dat is Herman Opmeer. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat een dag wordt dat morgen. Ja, we kijken er al uh, met, uh, met veel belangstelling naar uit. Zo, de, de, het weer uh, ziet er goed uit. Uh, de de Vrijwilligers zijn heel druk in touw om dat allemaal te organiseren. En uh, ja, wij verwachten gewoon uh, een hoop, uh, hoop jeugden van inderdaad van 5 tot met twaalf jaar morgen uh, die uh, gaat deelnemen met de voetbalinstuiving in de zeskamp. Het enige jammer is, Herman, dat de voetbalcompetities, de bekerprogramma's zijn begonnen. Dus je zult er nogal wat missen ook. Ja, maar we verwachten ook dat heel veel teams, die, zeker de, de jongste jeugd, die speelt over het algemeen de hele vroege uren. Dat ze daarna uh, met, met het team of een deel van het team uh, richting de koelkamp uh, komen. Om, uh, ja, het is het begin van het seizoen. Uh, volgens mij die kleine gastjes zijn na nou, één wedstrijdje nog niet moe. Die nee. willen door. <laughs> dat is waar. Maar je, je gokt ook een beetje op kinderen die nog geen lid zijn van de voetbalvereniging. Ja, ja iedereen is gewoon welkom. Het is ook niet van tevoren aanmelden. Het is dus snel uh, laagdrempelig. En kinderen die twijfelen of die nu op school met hun vriendjes praten... die allemaal bezig zijn met het begin van het voetbalseizoen, Ja, en die denken, zou ik het leuk vinden? Nou, dan zou ik zeker zeggen, kom langs. Want ja, er staan trainers, van jeugdtrainers van Edo en van Koenig KFC... die staan daar klaar om op een leuke manier voetbalspelletjes te doen... en vooral bezig zijn met de bal. Ontzettend spannend. Het is een onderdeel van de historische voetbaldag op de plek waarin 1886, op initiatief trouwens van Pimmelier, de eerste voetbalwedstrijd van Nederland werd gespeeld. Ja, klopt, klopt. We hebben, zoals je al aangaf, een, een kaart van het 150-jarig bestaan. En we hebben dit hele jaar allerlei activiteiten rondom Pimmelier. En uh, die, ja, die wedstrijd in 1886, die tegen een Amsterdamse... Het team werd gespeeld, dat uh, vooral uit Engelsen bestond. Ik geloof dat er één echte Amsterdammer tussen zat. Maar voor de rest waren het Engelse uh, studenten. Uh, die is aangespeeld op een klein veldje. Er stonden nog drie bomen ook op het veld. Het ja. is allemaal, uh, allemaal heel bijzonder. Ja, en wij hadden gedacht van, ja, dat, dat moet je proberen terug te halen. Zeker in de huidige tijd waarin het voetbal natuurlijk uh, verwoorden is tot, uh, tot een, een, een spel van macht en geld. En dan uh, spelen op een veldje, 8 tegen 8. Uh, een, een veld van 30 bij 60 meter, afgezet met linten. Uh, mannen in klassieke outfit, uh, uh, met, met, met, met, met een oude bal. Ja, dat lijkt ons gewoon heel leuk om dat, uh, dat gevoel en dat, uh, en, die, en dat beeld terug te halen. Ja, hartstikke leuk. Herman, weet je dat wij vandaag over paardrijden praten? En als gast hebben Birgit Houtkoper. En als ik ja. die naam noem, zegt jou dat nog wat? Mij niet, maar dan ben ik natuurlijk wel heel slecht op dit moment. Ja. Want de vader van haar man speelde mee in die wedstrijd. Dat weet je niet? Ja? Dat is wel heel bijzonder. Dat is wel heel bijzonder. Kan je er nog iets over vertellen, Birgit? Die Houtkoper die is. Uh heeft als international gespeeld. En die is uh, bij de oprichting van Pimmelier geweest. Nou, wat geweldig zeg. Ja, leuk hè? <laughs> ja, dat ja, ja, is heel bijzonder. We hebben natuurlijk een vrij kleine groep mensen die daar, uh, die daar bezig waren. Maar uh, ja, dat, die hebben ook nooit gedacht dat het verwoorden is tot, uh, tot zo'n grote sport in Nederland. En ja, dat, die, dat er na al die jaren ook nog een replay gespeeld wordt, uh, is toch wel heel bijzonder. Zeker. Leuk hè? En je herinnert je natuurlijk ook nog, uh, Herman, de briefwisseling tussen Pimoulier. Ja. Uh, ja dat was natuurlijk ook schitterend in die sportprogramma's van ZFM op maandagavond. Ja, ja, ja, dat was mooi uh, dat Pimoulier vanuit dat hierna als toch nog uh, met ons kon communiceren. En zijn, uh, zoals hij toen zijn mening overal had, kon ook zijn mening overal Hartstikke leuk. Morgen doen jullie het ook, dat feestje. Met een draaimolen, kop van jut, poffertjes, knam, suikerspinnen en ook acteurs in historische sportkleding. Allemaal door ja. de hout heen. Ja, twintig, twintig uh, acteurs die uh, lopen allemaal in een soort sportkleding. Ook zeg maar het begeleidingsteam. Ik mag zelf morgen de speaker zijn. Dat heet toen waarschijnlijk spreekstalmeester. Ja. Ook ik moet me in, het, in een klassieke outfit uh, hijsen. En uh, ja, het, is gewoon heel ge... het, het, het moet gewoon een hele leuke sfeer. Dat kan bijna niet anders. Het moet een hele leuk feestje worden. Voor de mensen die het niet weten... de Koekamp is gelegen in het Frederikspark... achter het provinciehuis en tegenover het Carlton Square Hotel... Ja. En de voetbal start om 11 uur, duurt tot 14.30. Maar dan, om drie uur, dan gaat het gebeuren. Vertel. Ja, ja om drie uur speelt uh, een team van uh, oud selectiespelers spelers van HC uh, Edo... tegen een team van uh, oud-selectie-spelers van Koninklijke KFC. Er zijn echt andere spelers die uh, ooit in het eerste, soms jaren, zijn mensen meer dan 100 wedstrijden in het eerste van de Koninkrijk 7 hebben gespeeld. Bij Edo zijn er nog spelers die hebben de totale voetbalperiode nog meegemaakt. Uh, uh, zegt ook iets over de leeftijd, dat loopt uiteen. Er zijn een 30-donschot dus uh, tegenwoordig, assistentcoach uh, van, uh, assistent van Telstar die, uh, die speelt mee. Uh, maar ook een uh, mens van, uh, van dik in de 60. Uh, dus uh, ja, dat, dat, wat we zeiden, het is uh, 8 tegen 8. En de rode kaarten. Uh, gele kaarten. Dat bestond allemaal nog niet. Uh, de scheidsrechter werd nog met meneer aangesproken. Dus er wordt natuurlijk ook uh, fel op uh, toegezien. En dat, uh, ja, dat moet gewoon een, uh, een, een lust voor het oog zijn. Uh. Ja, en die meneer, dat is Ruud Bossenmorgen. morgen. Ja, en uh, ja, die spelregels uit de tijd van Milieu die zijn natuurlijk heel anders. Ja, dat wordt natuurlijk uh, wel... Uh, we hebben ook in een, een mooi bekamboekje daarin uh, staande spelregels ook geschreven. En, uh, maar ik kan mij voorstellen dat uh, meneer Bossen uh, uh, niet alles uh, groot en dik in zijn hoofd heeft. <lacht> maar we hopen wel dat, uh, dat, dat, uh, uh, dat dat op de juiste wijze wordt toegepast. Maar ja, het gaat vooral om de, om de, om de factor uh, plezier. En uh, dat is wel wat ontzettend uh, wat, uh, leuk zou zijn als dat vooral naar voren komt. Uh, plezier in het spel, want daar is het natuurlijk uh, al die jaren geleden om begonnen. En uh, nogmaals, uh, de, de, de, de vo het voetbal zelf is, uh, uh, heeft een andere aanblik gekregen. Zeker op, de, op het hoogste niveau. En dan zou het mooi zijn als we hier uh, een echt waar uh, historisch voetbalfeestje kunnen maken. Ik vond dat jullie er een uh, geweldig feest van gemaakt hebben met dat gedenkjaar voor Pimilier 150. Uh, u luisterde naar Herman Opmeer in de Watertorensport. En het ging allemaal over de voetbalzeskamp voor de jeugd die morgen op de Koekamp in Haarlem wordt gehouden. Van harte gefeliciteerd met jullie successen, bestuurslid Société Pimelier en voorzitter Stuurgroep Dankjewel. Pimelier, Herman Opmeer. Dankjewel. Dank je. Sport met de Year of the Cat, Al oh Stewart. Inmiddels aangeschoven aan de tafel Katinga Rukert. En dat is toch wel een typische uh, Zandvoortse die hele leuke dingen heeft gedaan. Want ik heb begrepen dat je was ooit de jongste instructrice in Nederland. Ja, dat was Hoe oud was je toen? 21 jaar. Je kwam net van een bruiloft af, daarmee wat later. Ja. Leuk gehad? Ja, dat was erg. Oké, okay. ik ga even naar jouw vader. Want dat is natuurlijk toch bij die manege Rukert, nou jij er ook bent... Een heel bijzonder iets. En nogmaals, ik zeg het maar een keertje... het is geen nepotisme, we zijn geen familie. <laughs> Dat hebben we inmiddels uitgeslacht, William, hè? Klopt. In 1968 begon Ben Ruckert in het Vijverpark een minigolf... met daarachter een manege. Van een huis uit was hij groenteman. Ruckert liep vroeger langs het strand... met een juk op zijn schouders fruit te venten. In de duinen liepen zijn pony's. Wat weten jullie er nog van? Ik weet er heel veel van natuurlijk nog. Mijn vader had een groentewinkel in de Diakonessenstraat en ik moest altijd zomers moesten we een, een pony ophalen. Want op het begin hadden we ook nog een, een platte wagen met, met fruit erop, maar dat is later vervangen door zo'n juk. En ja, ik zie hem nog zo lopen, in zijn zo'n korte broek, zijn kaki broek en zo'n rode shirt aan, en dan dat, dat jut op zijn, op zijn schouders liep hij met twee manden. Nou, ik geloof dat die mannen toch wel gauw 20, 25 kilo uh, uh, wogen. En dan liep je zeg maar, van de zeilvereniging uh, tot aan uh, strandtent uh, 21, 23. En dan uh, mijn oudere broer, die uh, had dan de eer om uh, de spullen te mogen aanvullen. Want we stonden dan met de auto bij uh, strandtent 17. En dus die moest dan de doosjes aardbeien, kersen, aalbesjes, uh, appel peren, bananen aanbrengen. Ja. Ja, de, maar de, zijn ponies taak... liepen ondertussen in de wei. En hij had altijd maar één grote wens, een manege. Nou, we hadden geen wij, want in Zandwat heeft geen wij. Dus... Nou, in de duinen bedoel ja, ik. wij hadden ze dus, aan de, zoals ze hier dan zeggen, aan de pen staan hè? Uh -huh. in de duinen. En zijn we daar begonnen met uh, de drie ponies. En dan kwamen de Duitsers. En in Zandwat was er toen de tijd nog geen meneze. Er was een, ooit een menege hier en die is afgebrand. En, waar nu het uh, wildviaduct staat. Dus mijn vader begon een beetje met die, uh, die ponies te vruren. En met die Duitsers erop. En wij liepen dan met die Duitsers rondjes uh, door de duin heen. En dat, uh, van, van drie ponies werden het vier ponies. <tied> naar vijf ponies... En op een gegeven moment uh, zag mijn vader in dat uh, de supermarkten... die waren aan het opkomen. En hij zat in een zijstraatje. En toen zei hij van... ja, ik, ik moet toch maar wat een ander vak gaan kiezen. En toen is hij dus in de paarden overgestapt. Wat leuk. En toen kwam er een manege. Maar die, die kwam op een plek. Uh, uh, het circuitterrein en het Vijverpark. En dat werd verkocht aan Vendex. En toen moest die manege weg. Ja, ja dat was nog een hele strijd. Want uh, ze hadden hem ooit beloofd... Dus als hij daar weg zou zijn, dat het nieuwe bedrijf klaar zou wezen. Uiteindelijk is dat allemaal niet gelukt. En toen is hij daar terechtgekomen in de oude school de Kivit, bij de Tweede Spoorboom op ja. Daar heb je meer dan een jaar gezeten... voordat het nieuwe bedrijf af was. En toen stonden die beesten niet in de manege, maar in een tent. Ja, in een tent, ja. ja. Dat was echt uh, ja, slecht geregeld. Uh -huh. 1 december 1988 was belangrijk in de geschiedenis van jouw familie. Toen werd de eerste steen gelegd. Ja, door mijn uh, neefje, Sebastian. ja. En toen kwam die. Toen werd er gebouwd. Ja, toen werd het nieuwe bedrijf neergezet. En uh, ja, eigenlijk vond mijn vader het allemaal niks. Want uh, ja, hij hield niet zo vernieuw. Hè, want mijn vader, je ja, de oude foto's heeft gezien van mijn vader. Had hij een saloon, had hij aangebouwd, En die kinderboerderij. En uh, ja, dit was allemaal heel netjes. Hè, een beetje ziekenhuisachtig vond hij het maar. Dus hij heeft daar echt nooit heel erg lekker zijn draai kunnen vinden. Uh -huh. Toch werd hij geopend in 1989. Burgemeester Rob van der Heijden deed het. Ja. En in 1994 stopte je vader? Ja, mijn vader, die uh, de, al die stress die had geleden uh, en aan andere dingen, is hij ziek geworden. Hij kon het lichamelijk allemaal niet meer aan. Toen heeft hij het uh, moeten verhuren. En, uh, maar het werd alleen minder met hem. En uh, tussen heb ik daarna weer besloten uh, om het van hem terug te kopen. Wanneer was dat? In uh, begin 1999. En nou is het gewoon een uniek Ruitersportcentrum. Ja, ja, we zijn een ja, klein familiebedrijf, ik kan wel zeggen. Mm -hmm. Bijna 50 jaar zitten we nu hier. Je weer. nou even dat, uh, dat microfoontje naar je dochter duwt. <laughs> want jij zit er volop in, hè? Ja, dat klopt. Wat vind je van dit verhaal van je vader net? Dat kende je natuurlijk, maar het is wel bijzonder, hè? Ja, het is gewoon een mooi verhaal. En uh, dat je van iets heel kleins uh, eigenlijk naar uh, best wel een groot bedrijf kan uh, toewerken. Is gewoon ja, mooi. Want groot is het. ja. En jullie ja. maken heel veel strandritten. Ja. Hoeveel hoe hoe man personeel is er wel niet? Um, dat valt best wel mee. Wij doen heel veel zelf. Uh, samen met mijn vader en mijn moeder. En mijn broertje ik ook af en toe in. En uh, ik denk dat we daarnaast nog twee of drie uh, meiden hebben lopen die ook werken. Oh, dat valt inderdaad mee. Ja. Heel veel talent in Zandvoert. De naam Wendy Moore, zegt jou dat wat? Ja, ik heb Wendy begeleid in haar ponytijd. Naar naar, in de bereiding naar de wedstrijden en op, op de wedstrijden. En op een gegeven moment toen zij de overstap ging maken naar de paarden. Toen is ze overgestapt naar een andere begeleider. Hadden we hadden het graag gehad vandaag, maar ze zit in Amerika met haar vader. Ja. Wat zijn er nog meer voor talenten? Want het, het is groot wat jullie hier hebben. Ja, uh, nou, op de manege hebben we momenteel een aantal uh, jonge ruiters zitten die uh, aan het trainen zijn uh, en aan het voorbereiden zijn voor wedstrijden. Dan heb ik het over andere, onder andere over uh, Lotte Kerkman en uh, Vin Damhof. Uh, die zijn allebei uh, hebben ze beschikking over ponies. Ook uh, Lotte, de zusje Rosa Kerkman, is uh, ja, eigenlijk volop aan het trainen. En uh, ja, zo gaat het door. Ja, Simone Ernst van het circuit, vergeet ik helemaal. Ja, Simone is wel wat ouder natuurlijk. Okay. Simone heeft wel een paard. Yeah. En, uh, ja. En ja, uh, die heeft ook al wedstrijden gestart. Uh, ik heb samen met haar, uh, met haar moeder en uh, met uh, Frits Minnebo hebben we toen een, uh, een heel uh, leuk paard voor haar gekocht. Heel talentvol. En uh, ja, ze gaat volgende maand de eerste springwedstrijd rijden. Ze heeft al gedresseerd. Ja. Het is nu het grote uh, ja, de, zeg maar, grote twee weken in Aken hè, met de kampioenschappen. Ja. En we gaan het natuurlijk hebben over Jeroen Dubbeldam, onze wereldkampioen. Ja. Maar als ik dan praat over een wereldkampioen en ik praat over Manege Rukert... zit het er ooit in dat er uit Zandvoort één van die talenten doorbreekt naar dit niveau? Uh, ja, De kans is erg klein. Dat heeft te maken omdat er achter dit soort mensen staan er Zijn vaak uh, ouders die al... Uh, Heel erg in de paarden hebben gezeten. Heel veel geld moet erachter zitten. En ik denk ook dat je gewoon natuurlijk een beetje mazzel hebt. dat je net het juiste paard bij de juiste ruiter... op het juiste moment moet kunnen pieken. Dat en, duidelijk. Ja. De Watertoren Sport luistert u naar, dames en heren. En vandaag gaat het over paardrijden. Dat mogen duidelijk zijn. We hebben Katinga Rukert, we hebben William Rukert... en we hebben Birgit Houtkoper. En we draaien hallo die gasten vandaag hun platen. Volgende is Katie Malua. When you thought... When you taught me how to dance with you. When you taught me how to dance Years ago with misty eyes Every step and silent glance Every move a sweet surprise Someone must have taught you well To beguile and to One must have Sprekken over paardrijden in de Watertoren Sport op vrijdag. Een programma voor mensen in de sport. Vandaag gaat het over paardrijden. En we hadden het over Edward Gal. die belde net. Hij kan niet komen, is te druk, dat is jammer. En die Duitse organisatie probeert het hem heel erg moeilijk te maken. In het tweede uur gaan we verder over paardrijden. Tot straks.